4 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In het hele land heeft de brandweer het druk met het blussen van vuurwerkbranden. En ook heeft de politie in verschillende steden mensen gearresteerd. Bij verschillende incidenten in de regio Utrecht zijn tot nu toe 47 mensen opgepakt. Onder meer voor vernieling. Verder zijn daar 17 auto's in vlammen opgegaan. In de regio Rotterdam zijn tot nu toe 40 mensen opgepakt. Onder meer voor belediging en mishandeling. In het oogziekenhuis in Rotterdam is het drukker dan vorig jaar. Er zijn al 19 mensen behandeld. En vorig jaar waren het in de hele nieuwjaarsnacht 20. In Den Haag was het korte tijd onrustig in de wijk Ipenburg En in Zoetemeer pakte de ME 14 mensen op voor openlijke geweldpleging. Ook uit Amsterdam komen veel meldingen van brandjes en vechtpartijen. In Hilversum is er nog een vuurwerkbom. Vier mensen gewond geraakt door rondvliegend glas. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een man van veertig is aangehouden. In Den Helder is een man bij het afsteken van vuurwerk een hand kwijtgeraakt.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 Verder worden er ook nieuwe maatregelen tegen Iran van kracht. Financiële instellingen die zaken doen met de Centrale Bank van Iran... krijgen sancties opgelegd. De Amerikanen willen het land zo straffen voor zijn nucleaire programma. Het weer, het is bewolkt. Later gaat het regenen. Dan neemt de wind wat in kracht toe. Vanochtend regent het dan nog steeds. En in de middag zijn er vooral in het noordwesten tijdelijk wat droge perioden. De temperatuur die ligt tussen de 10 graden in het noorden en 13 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Het is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Dames en heren, een bijzonder goede nacht. Een prachtig 2012 gewenst. En van harte welkom alweer bij het vijfde uur van de Nacht van de Overnachting. In het komende uur de burgemeester van Rotterdam. Een van de machtigste mannen uit de musical-industrie. En de plaaggeest van Geert Wilders. Maar eerst blikken we terug op de uitzending van exact een jaar geleden. Ik was toen in België bij een Vlaams regisseur en televisiepresentator van de slimste mens. Namelijk Erik van Looy. De Vlaming wilde No More Mystery Nice Guy van Alice Cooper horen. En hij legt even uit waarom. Ja. Nou hoe lang is, het is, het, nice hoe lang is dat geleden dan? Ik denk uh, 71 of zo. Ik wist toen, kan dat? Ja, nee, 71 of, of 73. Ja, ik zal 10 of 11 geweest zijn of zo. Uh, het was een signaal. Uh, ja. Maar het is wel dat men nu, ja, omdat er wordt altijd zo gezegd van... Ja, ik ben de nice guy, wat ik natuurlijk niet... Enfin, ja, ik denk dat ik dat tot op zekere hoogte wel ben. Maar ook dat is niet altijd even prettig, hè? Je hoort wel eens liever... Uh, uh, ja, je wil ook niet altijd... Uh, meestal als men gezegd van, ja, het is een nice guy of het is een lieve jongen... Ja. dat is niet altijd. Altijd wat je wil horen. Wil je bent horen. altijd het, het leuke broertje waarbij ja, de mooie vrouw wel wil een ideaal zit men ja, ja. dan ook vaak. Uh, wat natuurlijk helemaal niet waar is. Uh, vraag het mij om mijn schoonmoeder. Maar, uh, <lacht> nee, maar dat, uh, in die zin, no more Mr. Nice Guy. Zou ook wel eens leuk zijn. Maar ik, ik ben wie ik ben natuurlijk. Dus ik kan mezelf ook niet veranderen. Maar soms zou het wel leuk zijn om, om weet ik wat, uh, in plaats van oude vrouwtjes te helpen oversteken aan het zebrapad, uh, om ze een schop te geven. Het is moeilijk om Erik van Looy te zijn en nee, nee, zo een uur nee, te nee, terug, nee, nee. Uh, luisteren. Nee, nee, nee. Het is, dan net is absoluut niet moeilijk. Het is absoluut niet het is 1 januari 2011. Heb je nog goede ja. voornemens dan? Uh, de voornemens zijn. Uh, ik ben al lang in de weer met een Amerikaanse remake van Loft. En uh, die zou ik heel graag. Uh, uh, dat project leeft nog altijd. Uh, Amerika, films maken is daar heel moeilijk om naar films van de grond te kijken. Zeker sinds de crisis, is het allemaal nog veel moeilijker geworden. Maar het project leeft nog. Uh, dus ik hoop dat dat uh, dit jaar uh, zou kunnen doorgaan en die kans bestaat. Maar dan zijn we je ook kwijt, toch? Of niet? Uh, oh, dat weet ik niet. Nee, maar maar, ja, maar niet. als je zoiets maakt als loft in, in, in L.A. en ja, het uh, slaat aan, dan... Ja. Dan denk ik, ja, dan ben je daar toch vertrokken? Of Dat is toch, ja, dat is maar toch dat wel is een ook droom, weer, neem ik ja, aan? Ja, maar dat is, ja, dat is wel een droom om daar nu een film te maken. Um, maar het uh, is niet een droom dan bijvoorbeeld... Om, om zoals Paul Verhoeven of Jan de Bond... om dan ook te emigreren naar daar. Zij hebben dat uh, echt, echt gedaan en daar een carrière volledig uitgebouwd. Dat, dat zou, een zou ik... Een, aan Antwerpen dan? Ja, ik denk het wel. Ja, maar je voelt het eigenlijk met veel Belgen. Het dat is, dat is geen toeval dat jullie 400, 500 jaar geleden... de zee opgingen en, en, en heel allerlei territoria... Uh, ja, Jullie waren de, de avonturiers en wij bleven thuis aan de kachel. En, en ja, dat zit er bij ons toch wel in. hoor. Als, als je merkt, uh, ja, je merkt toch uh, ook qua film bijvoorbeeld... dat er, dat er veel meer filmmakers of uh, monteurs of cameramensen... Uh, of acteurs uit Nederland uh, zijn doorgebroken in Hollywood. Uh, bij ons, ja, wij hebben dat niet. Um, terwijl ik ook echt wel het gevoel heb dat er bij ons ook wel talent is. Maar het is toch altijd meer een, uh, ja, een soort uh, in de eigen achtertuin blijven vroeten uh, syndroom dat wij met ons mee zullen. Zo... En ik ook, denk ik. zie mij nooit bijvoorbeeld uh, ja, in de Verenigde Staten gaan wonen. Ik zie, ik, zie dat niet, ik zie mij niet in Hollywood langdurig wonen. Maar ik zie me wel eens naar daar gaan om, om, om eventueel een film tot een goed einde te brengen. Maar gaat maar je dat weet lukken ook, met, in 2011 met Loft? Het, het zou kunnen. Er is, er is een kans. We hebben één van de, van de vijf, uh, enfin, je vijf hoofdacteurs nodig. Eén van de vijf acteurs hebben we nu. Uh, en dat is al iets. Maar die heb je dan natuurlijk in een bepaalde periode. Ja, dat kan ik nog niet echt zeggen. Het contract is nog niet getekend. Het is, ja, ja, is het een grote acteur? Is geen, van... Het is geen superster, maar het is, het is iemand die, uh, ja, die je wel kent. En die, uh, en, uh, ja, en die de film gemaakt krijgt. Maar het, het Laat ik het anders stellen. Op, ja? Wie staat er op je lijstje van die vijf? Of tenminste, uh, je, hebt, je hebt vijf acteurs in loft. Je yeah, hebt allemaal yeah. één grote loft waar ze vreemd gaan. Welke ja. vijf acteurs zouden dat uh, ja, voor ideaal, jou moeten zijn? Nee, het ideaal is natuurlijk dat je dan een Ocean's Eleven soort cast ja. krijgt. Hè, met George Clooney en Brad Pitt die, die denk ik dat soort scenario ook wel genegen zou zijn. Maar um, ja, dat lukt dan niet. Omdat als je die samen moet krijgen... dan, ben, dan, zit je met een hond, dan praat je over een 100 miljoen dollar film. En, en ja, Loft is geen, enfin, is geen film die je met zo'n budget moet maken. En bovendien hebben we ook gemerkt... want ik heb met veel acteurs inmiddels gepraat in Amerika... ook over die film en over andere films. Maar vooral over Loft is dat het, uh, het thema van Loft... Uh, scares people away. Al, ik bedoel, er zijn veel acteurs die daar bang voor zijn... omdat zij dagelijks, uh, bij wijze van spreken... ik wil niet zeggen overspelig zijn maar wel met dat thema van overspel... Uh, of een soort vrijheidsbeknotting geconfronteerd worden. Ik herinner me dat ik een afspraak had met Matthew McConaughey... als je die kent, ook een vrij bekende acteur. Die, uh, dus ik moest die eerst... Uh, men zei, ja, wij willen over de film praten... want hij vindt Loft heel goed, hij wil erover praten. Maar dan, uh, je moet hem zien in, in zo'n villa in, in Santa Monica. Dus ik rijd naar Santa Monica en eens daar aangekomen... en zegt men, nee, hij wil je zien in een hotel in Santa Monica. Dus ik rijd terug naar dat hotel in Santa Monica... en ik kom bijna aan dat hotel en dan zei ze... nee, hij wil je zien op een parking. Dus ik rijd die parking op, een soort open parking, en daar staat één wagen en met geblindeerde ruiten, en die ruiten gaan open, en hij zegt van, ja, kom maar hier, we'll do the meeting here in the car. Dus ik stap bij Matthew McConaughey in de wagen, en vanaf het moment dat ik in zijn wagen stap, komen er drie paparazzi van verschillende richtingen uit uh, tevoorschijn, om te fotograferen, waarop hij zegt van, ja, yeah, it's just a meeting with this Belgian director, guys, en die kerels gaan dan ook weg, uh, van weg die gaan dan 100 meter weg, en blijven wachten. Dus die mensen worden letterlijk, die, dat zijn drie fotografen die eigenlijk voor zijn huis kampeerden, en die altijd, uh, weliswaar in afwisselende shiften waarschijnlijk, uh, hem volgen. Dus dat, dat is gewoon zo. Dus dan weet je ook dat zo'n, ja, dat men... Op een bepaald moment was er sprake van Brad Pitt. Uh, sprake, er werd dan gezegd van... moeten we toch eens niet dat scenario van Brad Pitt laten lezen... want hij heeft toch wel ja, soms ook een voorkeur voor donkere thrillers. Maar dan, zei die, dan zegt die agent ook van... Ja, we gaan Brad Pitt toch niet iemand laten spelen die zijn vrouw bedriegt. Uh, ja, dat ligt daar moeilijk. Waarmee ik niet wil zeggen dat Brad Pitt zijn vrouw bedriegt... maar ja, iedereen is wel op zoek naar dat soort verhalen. En, en dat maakt het, uh, ja, voor grote sterren, denk ik... Ja, is dit een, een te donkere film, in die zin. Snap je? Bedoel, het, is, het is gewoon... Met wie ja, heb je nog meer gesproken in NL1? Ja, met uh, Kiefer Sutherland hebben we ook uh, gesproken. Um, vind uh, dat mooi? Toby als... McGuire, ja, ja. Dat was prachtig. Ja, vind ik wel, ja, ja. Maar ik ben dan ook, dus ook weer typisch Belgisch. Ik ben dan zo blij dat ik die mensen gesproken heb. Dat ik daar, uh, Toby Maguire ben ik dan twee uur thuis geweest. Ik moest daar mijn schoenen uitdoen. Ik had dan gelukkig voor één keer uh, sokken zonder, zonder gaat aan. Uh, en, en dan, ja, het een prachtig gesprek over cinema. En dan, ja, je zit er wel in het huis van Spider-Man. Het was er ook aan te zien. Prachtig huis. Uh, maar ik ben dan zo het soort mensen die dan... dan ga ik terug naar huis en denk ik, toch fijn. We hebben nog altijd geen film, want Toby McQuire zei nu... ja, ik vind het een leuke film, maar ik ga hem toch niet doen... om die en die reden. En dan denk je van, ja, toch fijn. Uh, de film gaat wel niet door, maar ik heb twee uur... bij Toby McQuire gezeten. Ik denk dat dat Belgisch is. We zijn dan tevreden. Toch, maar dat is toch ook mooi als je bij dat soort ja, mensen... Ja, zeker ja. als je ja. zo'n cinefiel bent zoals jij. Ja, komt, je mag ja. daar komen. Ja, ja. Maar ik denk, als ik nu in Nederland had geweest... dan had die film er al lang geweest. En, en nu blijven we... Enfin, modern is veel gezegd. Er is, uh, we hebben nu één acteur... En, en we zijn in gesprek met een tweede. En dan als je die twee hebt, ja, dan weet je, de film gaat door en dan zul je die, die andere drie ook wel vinden. Uh, maar het is, uh, ja, het is gewoon heel moeilijk. Ik, bedoel, het, um, ja, ik merk dat het tegenwoordig zelfs voor Paul Verhoeven of voor Jan de Bond ook heel moeilijk geworden is om films gemaakt te krijgen. Het is echt, uh, vooral ook omdat de films die zij maakten, um, ja, bedoel, zij maakten soms grote spektakelfilms, uh, zeker Jan de Bond. Maar wat dat betreft is ook het niveau nog iets naar beneden gegaan. Je ziet nu ja, 3D-films, daar, daar draait het om. En, en, en films uh, zoals Paul Verhoeven, ik ben een grote fan van, van Paul Verhoeven... die fantastische films heeft gemaakt. Maar dat waren heel onderhoudende rollercoaster rides. Maar er waren ook wel films die altijd ergens over gingen. En, en net dat soort inhoud is ook helemaal weggevallen... in, in, in de Amerikaanse blockbusters uh, cinema. Is zo, um, ja, is zo een kinderachtige bedoeling geworden. Of, of is echt voor een heel jong publiek... Doelt en, en lijkt ook vaak door computers uh, geschreven, bij wijze van spreken. En daarom ben je ook... Enfin, ik zit hier nu met een kopie van Inception, de dvd vandaag gekocht. Dat is zo knap. Dat vond ik fantastisch aan Inception. Dat, die, uh, dat is een groot spektakel, maar dat ging ook over iets ja. en, en dat was meeslepend en dat was verrassend en dat was origineel. Dat was complex. Bijna niet voor te stellen dat je dat soort film nog kunt maken. En het is ook niet voor te stellen want dat soort film kun je eigenlijk niet meer maken. Alleen als je natuurlijk net Batman uh, de vorige... Christopher Nolan's vorige film was de laatste... Dark Knight, Batman, die dan zo'n gigantisch succes is. Dus als je dat dan net gemaakt hebt en je komt dan met zo'n complex scenario als Inception of, ja, dan mag je dat maken. Goed, uh, als, uh, jij als... hebt zo'n enorm succes gehad met Loft hier in Vlaanderen, dus ja. jij mag nu ook maken wat je wil eigenlijk. Uh, ja, maar sowieso, mijn smaak leunt altijd heel dicht aan bij, uh, bij wat het grote publiek uh, graag ziet. Uh, wat niet wil zeggen dat, uh, want, de want de Loft is ook vrij complex eigenlijk, is een film die zich bovendien helemaal in één ruimte afspeelt, dus heel evident is dat niet. Uh, en het is een film, ja, je, moet echt, uh, je moet niet om nachos gaan gedurende tien minuten. Want als je tien minuten gemist hebt, dan weet je ook niet meer... dan heb je een wending gemist en dan, en dan ben je ook niet meer helemaal mee, denk ik. Uh, maar, maar nog, ik zie, even, even, nog even terug naar 2011. Ja. Want het kan dus zijn dat je in L.A. een film mag maken in Hollywood. Ja. Dat zou prachtig zijn. Zijn ja. er nog andere wensen voor 2011? Of wat staat er nog te gebeuren? Uh, nee, dat, dat is het ongeveer. Uh, ja, nee, dat, dat is de grootste. En voor de rest, ja, ik, ik, ik ben nu vrijwel zeker dat er volgend jaar geen reeks van de allerslimste mensen komt. Dus dat we voor één keer kunnen... We hebben het nu afgerond met die allerslimste mensen en dan, dan zien we wel wat er met dat uh, format verder gebeurt. Dus, uh, ja, een beetje... Uh, ja, fijn, het is een vreemde paradox, want aan de ene kant zeggen van, ja, het zou ik fijn vinden mocht die film in Amerika nu doorgaan. Ja, dan weet je dat er ook weer een hele media rond ons staat. Dus dat is één droom. Een andere droom is net dat je minder vaak in de media uh, komt of dat je minder vaak interviews moet geven. Dit natuurlijk niet. Hè. Dit vind ik heel prettig. Hè. Maar uh, nee, en dat is natuurlijk, ja, dat, dan zou je zeggen van, ja, zou je dan beter dat Amerika vooral wel doen doorgaan? Want daar gaat natuurlijk ook heel veel belangstelling voor ontstaan. Nee, rust aan de ene kant en een, en een soort gezellige onrust aan de andere kant. Schizofreen bestaan. Uh, ik ben een perfecte inwoner van dit land, denk ik. Ja. Prachtig. Ja. Nou ja, uh, jij mag ja. met grote Hollywood-acteurs uh, één uur of twee uur uh, doorbrengen. Ik mocht uh, met jou de grootste Vlaamse reelsjuffrouw... De eer was dank je Dankjewel. Ik nee. wens jou het allerbeste voor 2000NL. Dankjewel. dankjewel. Ja. Dan door naar Mr. Musical van Nederland. Hij is de belangrijkste raadgever van Joop van den Ende... namelijk Erwin van Lambaard. Ik sprak hem de dag voordat de musical Zorro in première ging. Van Lambaard was ook jurylid in Op zoek naar Zorro... En hij is ook echt een jurylid in hart en nieren. Dat bleek wel uit dit gesprek. Als de, bijvoorbeeld de roomservice binnenkomt, ja. dan vraag ik toch even van jou, doen ze het goed? En dan heb je direct wel uh, zeggen. Ja, ja, ja, ja. Is dit goed, dat goed. Weet je wel, ook ja. die lampen hangen ze goed. Ja. Ja, jurylid jury, achter de schermen. Jureer ja. jij overal? Jureer ja. jij ook bijvoorbeeld? Ja? Ja. ja? ja, moet ik heel eerlijk in zijn. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik kan niet anders dan. Uh, alles wat, ik, uh, wat in mijn leven gebeurt, opnemen en, uh, uh, en iets van vinden. En dan zeggen jullie nu vragen: word je daar niet doodmoe van? Of niet? Nou, worden die oh. mensen daar niet doodmoe van? <laughs> nou, nee, nee, want ik kom het niet altijd terug. Het, ik zeg het niet altijd tegen ze. Maar ik, ik heb altijd in mijn hoofd dat ik denk: God, ik zou misschien wel of dat. Maar of is dat doen. leuk? Altijd maar. Je ja, dat is zeggen, enig, hè? joh. Dat is enig, man. Dat is en altijd maar oordelen. Het is niet oordelen. Nee, zeg, oordelen is nee het is, is wel oordelen, maar het is niet veroordelen. Ja, bedoel, precies, dat, is, dat is een groot verschil. Ja, nee, ik zeg niet veroordelen, ik zeg ik, oordelen. Ik, als, als, als, als ik in Dronten in, in, in de auto zit... en ik zie een poster van een ander productie halen, dan denk ik van, Tom, dat is goed gedaan. Zeg, Zouden we ook iets mee moeten? Of, nou, dat vind ik niet zo goed gedaan. Moeten wij niet? Moeten wij ja, het maar ik ga het ook zo ver, ik maar dat ook zover dat jij naar het slagen gaat, gaat... en zegt van, nou...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 En het is niet mijn restaurant, dan ben ik gewoon de gast. Maar dat vind ik netjes. Dat is een soort uh, en, en, impuls. En je jezelf ook? Ja. En? Heel erg. Val je vaak af? Ja. Continu. Echt waar? Ja. Niet letterlijk. Nou, dat, dat, dat, dat nee, maar, leef ik nee, ook nee, heel nee, nee, nee, maar, ja. maar, Dus in, uh, op, op zoek naar Erwin, zou jij de finale niet halen? Nou, dan haal ik uiteindelijk de finale wel. Maar ik ben ontzettend kritisch, denk ik, op mezelf, ja. Maar dat lijkt me nog vermoeiender.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 voor je uh, vele personeelsleden en uh, voor je vele acteurs en sterren die je onder je hebt. Sla, uh, uh, haal je de finale van, uh, op zoek naar Erwin als, als baas om voor te werken? Als mannen nou, voor je door het vuur gaat? Ja, de, de finale haal ik wel. En er zijn er uh, nog of, altijd drie of, in de finale, Er um, zijn er al drie in de finale, uh, of, ze, of, of ik dan nou goud krijg, dan moeten zij beslissen. Dat mag je als baas nooit zelf over jezelf zeggen. Maar ze kunnen allemaal op jou missen dan?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 You're so bad De december was Ahmed Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam, mijn gast. Ik draaide voor hem het nummer de Marrakesh Express van Crosby, Steels en Nash. En dat was mooi. Het was een mooi moment om met hem terug te blikken... op zijn leven van Marokkaan in het Rifgebergte... tot nu burgemeester van de grootste havenstad van Nederland. Nou, Marrakesh is de stad van duizend en één nacht. Zal maar zeggen, ik raad het ook altijd mijn vrienden aan als je tegen mij zeggen van we plannen om naar Marokko te gaan, heb je advies? Dan zeg ik, ik vlieg je dan op Casablanca. Noodzakelijkerwijs één keer overnachten, maar die uh, grote vieze stad, die moet je zo snel mogelijk ontvluchten en dan per trein naar Markers. Nou, dat, daar gaat het Ja, ja over. Ik weet het, ik weet het. Dus, uh, het is een uh, fantastische mooie stad. Mijn favoriete café uh, aan het dat grote uh, plein waar iedereen komt. Uh, echt, ik noem het de Duizenden en nacht plein, uh, werkelijk uh, fantastisch. Mijn favoriete café, helaas is daar opgeblazen bij de laatste aanslag uh, van een jaar geleden, dacht ik dat ja. het was. Uh, dat is een prachtig uh, terrasje waar je vandaan naar, uh, naar het plein kunt, uh, kunt kijken. Ja, en vandaan vind ik dat, dat je dan als je daar een paar dagen, drie, vier dagen hebt gezeten, dan moet je je boeltje pakken en dan met je, rug, met je rugzak gewoon in een bus stappen richting de zet. en dan kom je al die atlasgebergten langs. Ja, dan ben je in de oudheid zo ongeveer, en dan kom je het jaar nul tegen. En vanaf was dat ben je waarschijnlijk mooi dan zie een weekje vakantie op... en dan vlieg je weer vanavond terug naar Nederland. Maar ik heb het ook voor u gedraaid, omdat dit gaat over de Marrakesh Express... maar u heeft natuurlijk ook wel een bijzondere, ja zeg ook een expressreis gemaakt... want Vraagt u zich nog, of, of herinnert u zich nog wel, of, of weet u nog wel hoe, hoe, hoe u hier gekomen bent? Ik bedoel, wat u heeft meegemaakt, het is toch uniek bijna. Het is bijna een film. Ja, zonder meer. Het is, uh, ik herinner me dat als de dag van gisteren. Ja. Nee, maar Ik bedoel, dus de hele, vanuit het Berberstorp, ja, ja. tot, tot, van van tot aan, ja? Ja, als de dag van gisteren. En uh, hoe heeft u het dan, uh, uh, toch zo, uh, hoe heeft u het zo ver weten te brengen? Ja. Uh, we hebben daar net een beetje over gesproken. Volgens mij is het voor een groot deel zelf. Zelfdiscipline. Gemotiveerd zijn. Hard werken. Uh, dat is zonder meer waar. Maar je hebt ook mensen om je heen nodig die je uh, steunen. Maar waar, waar, dacht De u aan... waar dacht u aan toen u, op die, uh, toen u nog op uw bergdorpje woonde? Uh, als kind wilde ik graag dichter worden. Ja, daar gaan we dan. Ja, ik, ik, als ik, dichter, als, ja. als kind wilde ja. ik dichter worden. Ik was heel erg uh, in de band van uh, teksten van, uh, van, uh, van Adonis en van uh, Riyad Zambati. en vertaalde uh, dichter van Adonis. Ik ja. doe dat wel eens. Ja, en dat vond ik uh, dat vond ik geweldige um, um, beeldspraak. Uh, daar kon ik helemaal in opgaan eigenlijk. Ik had toen ook helemaal geen belangstelling voor exacte vakken nee, en de wiskunde. Dat is pas een ontstaan in Nederland uh, toen ik hier uh, aankwam. Dus ik had helemaal niet het idee van... Uh, en toen ik op de middelbare school uh, zat... en, en ik noodzakelijkerwijs op een internaat moest zitten... vanwege de afstand naar school... Uh, zat ik de hele week op een, uh, op een internaat. En toen dacht ik van als ik hier langer moet blijven gaat het fout. Dan zie je dat de sociale controle wegvalt. Dat ook uh, sociale ondersteuning wegvalt. Je bent als een kind van twaalf... ben je uh, een kilometer of dertig ver weg van, van huis. Uh, kilometer, 30 kilometer, maar dat is een reisafstand van een dag. Ja. Uh, veel van huis, je moeder is er niet, je vader is in Nederland. Uh, uh, en, en je moet het doen met uh, zo ongeveer 50 eurocent in de week. Dat was uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn zakgeld waar ik mee moest doen. Daar moest ik mijn bus van betalen, daar kocht ik een krant. En samen met een groep kinderen kochten we de krant. En dan lazen we de sportpagina en dan lazen we iets over ene Kruvief. Uh, ja, die, die zat toen bij Barcelona. En, ja, en nooit tv gezien, want we hadden geen tv. Hè. Dus we wisten helemaal niet waar het allemaal over ging. Maar we vonden, die foto's vonden we al zo mooi. En, maar Kluvief, ja, die, die kende ik al in Marokko. Het, uh, ja, niet wetend dat ik later een keer zelf met iemand een keer in gesprek zou voeren. Dat, is, dat is toch ongelooflijk? fascinerend ja. is het, Is het een verhaal dat verfilmd dient te worden? Nou, misschien wel. Of is het scenario te onwaarschijnlijk? Nou, het is gewoon hartstikke, hartstikke waar. Ik, ik denk dat ik er zelf op enig moment als ik het tijd voor heb dat ik het opschrijf... Ja. Um, ik heb uh, nu nog geen tijd voor uh, En er zijn er wel wat ghostwriters langs geweest. Die zeiden van, nou, zullen we het maar voor jou gaan doen? Toen zei ik van, nou, ik denk dat de, de precieze waarmee ik het zou willen opschrijven... op enig moment uh, toch uh, beter is. En, en, en, en, en de, de krachttermen waren dan doorzettingsvermogen, discipline? Ik ben een zeer gedisciplineerd mens geweest altijd, ook als kind. Als kind, maar nu bent u vader van vier kinderen. Ja. Uh, u moet best een lastige vader zijn. Soms wel, ja. Ja. Want als iedereen, ja, als, als iedereen moet leven naar uh, uw, uw krachttermen... zoals uh, doorzettingsvermogen, discipline... Uh, dat lijkt me soms moeilijk voor Ja, maar ik realiseer me natuurlijk ook dat uh, de dat, dat abortarium niet te klonen is. Dus dat moet je ook niet willen. En Je probeert natuurlijk wel de goede eigenschappen aan je kinderen mee te geven. Um, en voor een deel zit dat natuurlijk ook een beetje in de genen. Hè? Dat, uh, uh, tenzij je dat manipuleert, maar... Een, uh, een bepaalde ras aardappelen produceert ook een bepaalde ras aardappelen zou ik maar bijna willen zeggen. Dus dat zit natuurlijk ook in de omgeving. En die kinderen die krijgen, dat, die krijgen dat mee en nemen voor een deel het over. En voor een deel nemen ze het niet over. En dan gaan ze ruimte zoeken voor eigen ideeën, et cetera. Dus ja, die ruimte is er natuurlijk wel. Maar ik heb wel met mijn kinderen wel een aantal waarden willen meegeven. Ja. En wat, wel, welke waarden zijn dat dan vooral? Nou, in, in dit geval inderdaad, we je opleiding en je onderwijs heel belangrijk vinden. Uh, Mogen ze studeren wat ze willen? Uh, niet altijd. Nee, daar is een gesprek nee. over, wat mij betreft, ja. Waarom? Nou, omdat je vindt ik dat ik uh, ook uh, uh, uh, zeg als kind zeg, ik ga dat studeren, want dat vind ik leuk. Dat is maar betrekkelijk waar. Uh, dus je moet uh, een spiegel, je kind een spiegel voorhouden, van is dat inderdaad zo? Is dat, is dat, uh, ja, maar een kind uh, moet ook kunnen dromen. Ja, nee, zeker. En u bent daar het beste voorbeeld van. Jawel, en, uh, maar het is, um, het is heel belangrijk dat je ook uh, uh, kinderen uh, probeert te gidsen. Uh, misschien niet de beste, maar next best opleiding uh, te zoeken... waar ze uiteindelijk wel een goede boterham aan kunnen, uh, kunnen overhouden... en niet snel in de bijstand terechtkomen. Oh, want welke opleiding uh, heeft u dan gezegd van, nou, dat lijkt me geen goede? Muziek. Muziek? Ja. Maar dat is toch een prachtige opleiding? Dat is een fantastische opleiding. Maar dan zegt uh, de oude wijze, Abu Talib zegt, doe eerst wat... Ja, doe een, een goede algemene opleiding en doe de muziek daarnaast. En als je daarin kunt groeien, moet je het fantastisch uh, doen... Uh, maar dan heb je altijd iets om op terug te vallen. Ja. Dat is best een ouderwetse opvatting. Dus is helemaal geen ouderwetse opvatting. Ik heb meerdere acteuren in de bijstand gezien. En, en ik denk dat het verstandig is om tegen... Uh, je, je kinderen te zeggen van. Uh, probeer het, het, het leuke te, te, te combineren met, uh, met iets stevigs. Maar uh. ik uh, mocht van mijn ouders Filmacademie doen. En uh, daar ben ik zelfs voorzitter van BNN mee geworden. Jawel, maar dat zijn natuurlijk altijd de uitzonderingen. Ja, alle kinderen willen graag profvoetballer worden. Mm -hmm. Maar we hebben 20 clubs in Nederland. En 20 maal 20 uh, spelers zijn er 400 spelers. En de helft daarvoor komt uit het buitenland. Dus ongeveer 200 spelers levert de Nederlandse bodem. Terwijl bijna alle kinderen in Nederland profvoetballer willen worden. Nou, ik denk dat het verstandig is dat heel veel ouders tegen hun kinderen zeggen... dat moet je maar misschien niet willen. En, en dat is ook de plicht van de ouders, denk ik, om de kinderen ook te, te gidsen... bij het maken van een verstandige keuze. Dat probeer ik dan ook te doen. En is gidsen dan ook uh, duidelijk normen en waarden? Nee, je, op, uh, gidsen is niet opleggen. Gidsen is een goed gesprek en duidelijk maken van wat de voor's en tegens zijn van bepaalde keuzes. En als uiteindelijk kinderen doorzitten en een keuze maken... Ja, dan heb je dat als ouders te, alleen maar te ondersteunen. Dat doe ik dan ook. En bent u, uh, is uw kind in de muziek gegaan? Of... Nee, die moet nog, die moet nog uh, haar gymnasium afmaken... Uh, uh, dit jaar. Dus het is wel uh, hard aanpoten om uh, dit jaar een gymnasium opleiding af te ronden. Maar is het moeilijk voor uh, uw kinderen om uh, u als vader te hebben? Want je kan, het al, je kan het eigenlijk alleen maar slechter doen. Nee, nee, nee. Uh, uh, uh, ik ga daar niet vanuit dat mijn kinderen dezelfde normen uh, moeten uh, naleven als de normen die ik voor mezelf heb, heb, heb opgelegd. Uh, wat je doet als vader is coachen en gidsen. En, uh, en dat is echt iets anders dan die normen opleggen, dat moet je ook niet willen. Het slechtste wat je ook kan doen tegen kinderen is te zeggen: van ja, maar in mijn tijd was het zo, of uh, eet je bord leggen, want in Afrika hebben ze honger, of uh, dat, dat zijn niet de beste argumenten uh, waarmee. Uh, en ik heb gelukkig kinderen die het uh, heel uh, hard nodig hebben om, um, um, uh, zal ik zeggen, van mijn kant uh, um, de beste argumenten uit te, te krijgen. Die nemen niet geen genoegen met alles. Dus, uh, je moet goed, uh, goed beslagen ten ijs komen. Wil je mijn kind dan overtuigen dat ze iets anders moeten doen dan wat zij zelf willen? Er wordt flink gediscussieerd tussen ja, de bijen. En is het ook zo? Want ja, uh, uh, uw jeugd heeft dat natuurlijk totaal anders gezien dan uh, uw kinderen. Uh, wordt die spiegel vaak voorgehouden? Nou, nee, dat, dat dus niet. Maar we hebben het daar natuurlijk wel wel eens over. Het is denk ik ook goed als kinderen in, in overdaad aan mogelijkheden uh, groeien. Dat het goed is om, om je kinderen te spiegelen. Dat dat niet allemaal vanzelfsprekend uh, is. Um, uh, mijn dochter die, uh, heeft tijdens haar studie politicologie in Amsterdam... een deel van haar studie in Parijs uh, gedaan. Nou, Dat is natuurlijk een hele uh, fantastische ervaring als je dat zou, zou, zou kunnen. Als ik het vroeger als kind zou hebben gekund... In de zin dat je dat ook kon betalen, dan had ik het zeker ook, ook gedaan. Maar vanzelfsprekend is het natuurlijk niet. Dat is een hele, een hele, een hele bevoorrechte positie als je zoiets kan, kan doen. En dan is het denk ik goed om de kinderen te leren daarbij stil te staan... dat dat niet allemaal vanzelfsprekend is. En bent u ook jaloers op de kansen die uw kinderen krijgen? Niet per se, want ik denk dat uh, uh, ik gestudeerd heb onder andere gisteren, onder andere. Aan de omstandigheden, dan had je hele andere discussies over studiebeurzen. en uh, et cetera. Kinderen moeten tegenwoordig hun studies doen ook met, te midden van grote zorgen over financiën. Selectie aan de poort is tegenwoordig aan de, aan de universiteit of hogescholen. Is, uh, is, uh, is, een, uh, is, is een introductie en dat maakt het voor kinderen allemaal heel lastig. En je kunt een bergens studieschuld opbouwen. Dat is ook uh, niet zo gemakkelijk voor heel veel kinderen. Dat is voor sommigen zelfs drempel verhogend om uh, niet te gaan studeren, omdat... Uh, ja, niet iedereen leeft in Wassenaar en is gewend schulden te maken. En er zijn mensen die niet gewend zijn schulden te maken... en zullen waarschijnlijk afzien van het volgen van een hogere uh, opleiding. Uh, zeker na bachelor als, uh, als, uh, als de master duur gaat worden. En wat ik uh, ook moeilijk vind te verteren als kinderen uh, zeer getalenteerd zijn... en uh, na een master ook nog een tweede master willen gaan doen... dat je dat alleen maar kan doen als je dat in euro voor of je Nou, dat zijn... Omstandigheden die nu aan de orde zijn. en die uh, ik in mijn studietijd niet aan de orde had. Dus toen had je andere opslommeringen. Maar het moet voor u wel, denk ik. Uh, uh, misschien moeilijk geweest zijn. om ze in de eerste. Uh, zeg tien jaar op te voeden. Want u bent opgevoed door uw opa. in een. Uh, in een, uh, een, een dorpje. Een dorp, in de En. en ja. En de situatie. Die u toen u hier was en uw kinderen kreeg. was totaal anders voor u. Nee, ik denk dat... En bovendien zat u ook nog in een enorme. Ja, Marcus Express omhoog uh, ja. in de vaart te volkeren. Ik denk dat, uh, eerlijk gezegd, een, een voorstel van, van, van de opvoeding van, uh, van onze kinderen... op de schouders van mijn vrouw terecht is gekomen. Zij heeft een belangrijke uh, bijdrage aan, aan geleverd. Het is zij degene die... Uh, met, met brengen en halen. en, en proberen ook kinderen te stimuleren. dingen te gaan doen. zoals uh, sport, uh, muziek, uh, hockey. Um, schaken. allerlei dingen met de kinderen uh, deed. waarvoor ik allemaal geen tijd uh, had. Dus ik denk dat, uh, ja, dat. zeker die kinderen. als ze terugblikken in denkbaarheid. op de inzet van de ouders. dat ze vooral hun moeder zouden moeten waarderen. En ik heb daarin. Mijn rol vooral gespeeld als degene die voor de financiën en zorg troeg en allerlei andere dingen. en het weekend beschikbaar was. voor een gesprek of huiswerk of een ijsje halen. Maar werkelijk, laten we zeggen, talent stimuleren. En dat is toch het werk van mijn vrouw geweest. Maar u bent wel een schitterend voorbeeld. Ja, dat, dat ben ik en dat wil ik ook graag zijn. <tus> soms, uh, uh, soms is dat zwaar, moet ik eerlijk zeggen. Dat, uh, uh, dat voorbeeld zijn, dat is natuurlijk niet alleen iets wat je in het gezin hebt. maar ook uh, naar de buitenwereld. Um, en dan um, de rust veel op je schouders, zal ik maar zeggen. En dat is niet altijd makkelijk. Maar, ja, maar het, is, het gaat u goed af. Nou, zeker. Um, uh, maar het is wel zo dat uh, in veel dingen die, dingen die ik gedaan heb in Nederland... was ik zo ongeveer de eerste migrant. Hmm. Um, en dan, uh, ja, dat is een beetje te vergelijken met de eerste soldaat... die hij aan het front stuurt. Hmm. Uh, als er iets fout gaat, dan vangt hij de eerste klappen uh, op. En dat... Uh, is natuurlijk uh, altijd al zo geweest uh, in de dingen die ik gedaan heb. Uh, dat, is, uh, uh, dat is prettig voor mijzelf. en Het is heel goed dat het goed gegaan is. Uh, maar je merkt dat het bij sommige andere uh, migranten iets wat minder uh, goed gaat. Of soms uh, mislukt. En dan wordt de hele samenleving daarop afgerekend. En dat is de, de zwaarte van het gewicht van, uh, van wat je op je schouders neemt. Dat snap ik, maar je zoekt het ook op. Ja, ik bent graag de eerste... Ik herinner mij um, uh, de, een columnist in de NRC... Um, die een debat had, had waargenomen tussen Weilen, Partijn en mij... in Amsterdam, toen was ik net wethouder in, in Amsterdam uh, geworden... Frits Abrahams, en die sloot zijn column af met... dat vergeet ik niet zo snel... weet deze jongen wat voor lading hij op zijn schouders neemt. En um, het is op de dag van vandaag waar. Maar ik geloof daar niet voor weg... Uh, uh, het is zo dat... Uh, wat uh, valt u het zwaarst dan? Nou, wat, wat ik soms niet prettig vind is dat... Uh, uh, dat vragen aan je gesteld worden, of over je gesteld worden... die aan een, een, een Nederlandse ambtsgenoot nooit gesteld zouden worden. Ga je wat ik bedoel? Ja, ik, maar ik zit nu nou, de, even te reflecteren op wat wij allemaal besproken hebben... bijna uh, deze afgelopen 50 minuten. En dan zit ik ook te denken van zijn er misschien ook vragen geweest... die ik aan een burgemeester van uh, Amsterdam anders zou stellen aan uh, als de burgemeester van Rotterdam. Uh. Die, trein. Die, die trein, die ontwikkelingstrein, uh, yeah. uh, mijn bergdorp, uh, yeah. et cetera. Ik denk dat uh, als ik hier bijvoorbeeld, uh, uh, vorige keer samen met op mijn ministerie besloten om een aantal hooligansfoto's uh, op billboards uh, te hangen. Er waren wat discussies op internet vooruit met de mededeling van. Maar zou deze burgemeester dan ook foto's van Marokkaanse jongeren op die, foto's, op, die, uh, op die billboards hangen? Dat is een vraag die aan nieuw opstelt en ook zou zijn gesteld. Ja. En uh, nou, dat vind ik soms uh, uh, uh, ja, lastig te verteren, omdat dat bij sommigen nog niet doorgedrongen is dat ik gewoon burgemeester ben van iedereen in deze stad. Nou, dat is een categorie uh, vragen wat ik uh, gewoon vervelend vind. Daar gaat u waarschijnlijk nooit van afkomen. Nee, en dat is het zijn van, front, van uh, het functioneren aan de front. Dat realiseer ik mij en daar heb ik ook van mij aan gerealiseerd dat het zo is. Uh, maar iemand moet dat als eerste doen en dat ben ik dan. En dat vind ik heel plezierig om te doen. En, uh... Maar ik heb ook het idee dat front nog niet is afgelopen. Ik denk dat u nog wel verder het front op wil. Nou, in, in ieder geval, um, uh, deze klus tot een goed einde brengen. En ik vind dat een burgemeesterse post voor de stad Rotterdam, dat duurt niet in drie jaar en ook niet in vijf jaar... Um, uh, mijn voorgangers hebben het ambt in een stad volgehouden voor een jaar of tien. Want dan maak je werkelijk verschil met een tweetal colleges als, het, als je dat goed doet. Maar waar, waar, laat ik het zo dan zeggen, waar droomt de heer Ahmed Abu Dhabi nog van? Nou, ik, ik ben vijftig en daarmee ben ik nog uh, uh, zeker nog niet uitgewerkt. Um, ik, ik geloof... Uh, heel graag dat ik deze klus uh, nog een aantal jaren zou willen, uh, zou willen uh, doen de komende, de komende tijd. En ik heb absoluut geen plannen om uh, wat dan ook uh, op dit moment uh, te ambiëren. Uh, uh, maar als de tijd daar is uh, dat ik uh, de voorzittershamer uh, overdraag aan iemand anders... zou ik best nog wel iets anders willen doen in mijn leven. Maar ik heb geen idee wat dat is. Eerlijk gezegd. Dan mijn laatste gast van dit uur, dat is Hero Brinkman. Als hard en rechtlijnig kamerlid van de PVV draaide ik een zachtaardig nummer voor hem en zijn zoon. Ik dacht, een politieman uit Amsterdam, lang geweest natuurlijk. Een nummer van de André Hazes. Ja. Kleine jongen. Ja. Ja, ik weet dat je, ik lees overal, dat je enorm om je, om je zoontje geeft. Dus ja. ik dacht, nou, dit moet ik voor hem draaien. Ja, dat is een mooi liedje. Absoluut. Klopt het? Dat ik uh, gek ben op die kleine jongen. Nou. Ja. Ja, dat, uh, dat klopt absoluut, ja. ja. En klopt het dan ook dat je misschien straks... Uh, uh, zo druk hebt dat je... Te weinig tijd hebt voor je kleine jongen. Nee, dat, nee, dat denk ik niet. Ik moet um, Kijk, ik heb je al gezegd... Ik, de laatste paar maanden hebben heb we het extra druk gehad... met de voorbereiding voor de PS-verkiezingen. Maar, um, en dat zal incidenteel niet zijn gebeurd... maar ik kan je echt verzekeren dat ik elke vrijdag en zaterdag... Uh, uh,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 Zoals ik ben, zoals ik in het nee, maar leven staat, de leven sta, ben ik als... ben je toch rechtlijnig? Ja, je zegt van, nou, dit is de wet en zo ja, moet het gebeuren. Ik weet wel ja. waar je naartoe wil. Ja, oké, okay, ik geef het toe. Ik ben af en toe een beetje makkelijk tegen die jongen. <laughs> dat wil je toch horen? Het is ook ja. zo, het is waar. Uh, ja, dat zou, het zou kunnen. Uh, en uh, Kleine Jongen, dat lied van André Haas gaat ja. natuurlijk over... wat je uh, je kind ook uh, mee wil geven. Wat zou jij, uh, je kleine, Matthijs heet die, uh, ja. meegeven? Nou, ik zou hem in ieder geval willen meegeven... dat je, uh, als je iets wil bereiken... Uh, dat hoe je het went of keert... dat je in dit land wat dat betreft alles kunt bereiken... wat je in je kop hebt zitten. Nog steeds. Uh, maar dat kan alleen maar door hard werken. Niks komt je aangevlogen. Dat is iets wat ik ook mee heb gekregen van huis uit. Van en, jouw vader? Uh, ja, van mijn vader en van mijn moeder. En, uh, en dat zou ik zeker mijn jongen uh, willen meegeven. Uh, de... De moeder van mijn zoontje die, die, die kan piano spelen... en die, wil, die wilde altijd graag een piano hebben. En dat heb ik wel proberen te stimuleren. Want piano is altijd... dat vind ik echt een heel mooi instrument. Um, maar dat, ja, daar is er nooit van gekomen. Maar uh, piano, dat lijkt me ook wel eens een keer leuk... om dat, uh, om dat te gaan leren, ooit eens. Wie en, weet. en je omschrijft het ook zo mooi. De moeder van je zoontje. Ja. Want jullie zijn uit elkaar. Ja. Is, is dat doordat je gekozen hebt voor je werk? Ah, dat heeft heel veel redenen, maar dat, ook dat heeft ermee te maken, ja. Dat ik, uh, ja, druk, druk heb gehad. Dat is moeilijk, lijkt me. Ja, dat is ook heel erg moeilijk, absoluut. Maar we gaan gelukkig nog steeds heel goed met elkaar om. En uh, ja, dat moet ook. Want je hebt wat dat betreft een, een, een eeuwige relatie natuurlijk met elkaar. Door dat zoontje? Ja. Maar volgens mij begint de plaat dan ook te kloppen... omdat, ja, hij still haven't found what I'm looking for. Dat je nog altijd op zoek ben, dat je misschien nog niet weet van, nou ja, moet ik nou eigenlijk voor de relatie kiezen of voor mijn werk of ja. ertussenin of voor mijn zoontje of... Is, is, het, is, het, is de, is de, is de hero-brinkman nog op zoek? Nou ja, volgens mij uh, ben je als politicus altijd op zoek. Nee, maar het gaat over de mensen hier ook. Ja. Allemaal, hè? Ik probeer het politiek te trekken. Ja, maar joh, <lacht> de hele politiek... <laughs> nou, ik, ja, weet je, ik ben niet zo'n onrustige, mens wat dat betreft, hoor. Maar uh, ik, ik, ik moet wel zeggen, ik zit altijd wel vol met plannen en ideeën. Dat wel, ik, uh, ja, ik, ik, ik, ben een, uh, ik ben niet een stilzitter. Ik kan moeilijk stilzitten. Maar goed, laat ik dan zo zeggen, is, is, je, is je politieke carrière dan eigenlijk belangrijker geweest... dan de relatie met je, de moeder van je zoontje die zo mooi piano speelt? Eh... <laughs> uh, sommige momenten wel, ja. Is dat een moeilijke keuze? Of een nee, harde nee, keuze? Nee, nou, nee, nee. Ik moet ook heel eerlijk zeggen. Dat heb ik haar toen de tijd, toen we een relatie begon, ook wel eerlijk gezegd. Dat, als, dat ik me, als ik me ergens in stort, dat ik dat dus ook voor 300% doe. En in dit geval, instorten bedoelde ik daarmee de politiek ingaan... samen met Geert Wilders. en zij dacht, soep zal vast niet zo heet gegeten worden. Dus dat ik weet soepel. niet wat ze dacht. Dat die, weet ik niet. Die heren brengt, liner, die heren brengt zwart, lang niet zo'n hardliner. Ja, nou, dat, dat weet ik niet. Um, en luister, dat, de, de dingen gaan soms zo in het leven zoals ze gaan. En uh, dat heb je dan ook maar gewoon weer te nemen. Dat heb je ze gewoon maar te nemen, inderdaad. Ja. Maar je krijgt daardoor wel eelt op je ziel, neem ik aan. Nou, ik ben zeker niet iemand die altijd op ziel heeft, hoor. Nee? Nee. Maar ik ben wel iemand die uh, als politicus heeft geleerd... om niet altijd zijn ziel bloot te leggen. Want dat is eng? Nee, omdat... Kijk, als je, dat, de, de, als, je als politicus uh, denkt sterk te kunnen worden... door je, uh, je, je, je zwakte bloot te geven... Dan, uh, dan word je gekielhaald waar je bij staat. Zeker als PVV. Want wat is jouw zwakte dan? In het begin in ieder geval dat ik daar uh, te bleu en te eerlijk uh, in was. En dat ben ik niet meer. Ik ben een stuk voorzichtig geworden. Dus dan is Hero Brinkman eigenlijk wel, wel veranderd de laatste jaren? Nou, de Hero Brinkman is niet veranderd. Die is nog steeds hetzelfde. Maar uh, de politicus Brinkman uh, die is, daar wel, die is, die is daar wel door uh, schade en schande wijzer geworden. Ja. ja, absoluut waar. En wanneer wordt de politicus Brinkman een uh, minister Brinkman? Ik heb geen idee. Ik het of die dat ooit zal worden. Waarom? Huh? Nee, nee. Ik, uh, ik, ik ben... Uh, ik, Minister van Veiligheid. Nee, jongens, kom op nou. Ik ben, ik ben nu al meer dan vier jaar Tweede Kamerlid. Ik ben begonnen als een gewoon normaal agent in Amsterdam. Uh, ik heb uh, tientallen, misschien wel honderden, boeven aangehouden hier. Ik heb ontzettend hard gewerkt, uh, 22 jaar lang. Ik ben inspecteur geworden... Dat vond ik al een schitterend ja, mooie je baan. Je praat als nu al... alsof je 65 bent. Je bent, hoe uh, halverwege de 40? Oh, dank je. Ik ben 46. <lacht> <lacht> nou, dat is toch halverwege, <lacht> Nee, maar je praat echt alsof het... Ja, euh, nou, ik... Nee, nee, maar ik, ik, ik geef alleen maar aan. Ik, uh, ik, ik, ik, uh, ik vond me wat dat betreft uh, echt een, uh, een gezegend mens... dat ik uh, in de Tweede Kamer mag zijn... In, uh, uh, en dat ik, uh, dat, ik, dat ik Nederland mag dienen door, uh, door volksvertegenwoordigers. Nee, maar je hebt toch nog wel... Tuurlijk heb ik hartstikke veel ambities. Ja, ja en waar, waar gaan die ambities heen leiden? Nou, die gaan zeggen. om te beginnen eerst uh, nu naar... en de Tweede Kamer en de provinciale Staatsverkiezingen. Uh, uh, ik heb aangegeven, ook al uh, in, in het openbaar... dat uh, Heer Brinkman niet zomaar lijsttrekker is van die, van die club. Maar dat hij ook de hele periode... Gaat uitzingen. Dus dat betekent dat ik de komende vier jaar uh, alle zeilen moet bijzetten en kaart moet buffelen. Maar dat heb ik. Uh, ik, bedoel, ik dat, dat heb ik gezegd en dat ga ik ook absoluut doen. Uh, ik zal ongetwijfeld uh, daar uh, wel als een soort fractievoorzitter een rol in gaan spelen. Uh, nou, dat betekent ook dat, uh, dat, dat je daar die fractie uh, in een, tot een niveau moet uh, gaan brengen. Maar waar droom je van? Bedoel, wat zou je daar nou bedoelen? Daar ja, ja. droom ik van. Ik droom, ik droom natuurlijk van. <laughs> een, een, een grote PVV. Uh, ik, ik droom ervan. Ja, maar dat voor jezelf, dat... zelf, hè? Voor, voor mezelf. Ja, bedoel, je, je zegt ik heb geen mooie stem... dus ik kan nooit bono worden... dus de Amsterdam Arena zal niet voor je uh, denk ik als jij gaat zingen. Kijk, maar waar droom je wel van? Volgens mij is de kracht van de PVV... en dat meen ik ook oprecht, op Patrick... dat is echt dat wij uh, geen mannetjesputters zijn... Uh, die uh, eigen, eigen agenda's hebben... maar juist onze sterkte zit hem erin... dat we uh, gezamenlijk voor die PVV aan de gang willen gaan en gezamenlijk voor Nederland. Wij hebben, wij zijn maar jij geen... bent toch best een mannetjesputter? Ja, ik ben wel een mannetjesputter, maar dat voor de PVV en niet voor mezelf. Je had toch ook de, moet het democratisch worden, de jongeren... Ik ben één keer contraire gegaan, zoals dat dan zo mooi heet. Ik ben één keer was tegen GT gegaan. En dat, <laughs> dat heb je en, geen geleerd. Nou, nou ja, luister, dat, dat he, daar heb ik slapeloze nachten van gehad. Dat durf ik heel eerlijk te, te bekennen. Uh, uh, omdat dat niet de, uh, de afspraken zijn bij ons in de fractie. Uh, dat soort dingen, dat doen wij niet. Dat hebben we ook nooit gedaan. Maar dat had bij mij wel een diepe liggende oorzaak. Omdat ik namelijk van overtuigd ben als dat deze beweging wil overleven... dan moet er ook leven zijn na het politieke uh, uh, uh, inzet van Geert Wilders. En dat betekent dat je democratisch moet worden. daar sta ik. ik nog steeds voor. Dat snap ik. Ja. Maar, en even los van de PVV... maar gewoon, ik, bedoel, ik kan me, jij was ook uh, politieagent... hier in het mooie uh, Amsterdam. Ja. En jij wilde verder. En je bent politicus geworden. En je hebt het zo ver geschopt dat je nu hier zelfs in de Kamer zit. Dus dat is al, dat is al onwaarschijnlijk. <lacht> nee. Maar ik kan me, wat, waar droom je van? Wat wil jij gewoon nog bereiken? Wat is het? Waar, is, waar ben je op uit? Nee, ik heb echt. Uh, de, de, daarin heb ik uh, absoluut geen andere dromen. Uh, uh, ik zou het uh, geweldig vinden als wij uh, uh, met de PVV en met de hele coalitie dit kabinet uh, uh, hele, de hele, hele periode zou kunnen laten doorzitten. Dat we dat goede programma wat we hebben ja, je, het, ja. Is, het, is, het is niet wat je ik, horen wilt, ik, nee, dat snap ik. Zeker. Ja, maar, maar, maar, maar, ik, ik wil nog de, wel een de, ander ding horen. Het is, nou. is echt een pretentie. We, we, ja. we hebben niet zoveel tijd meer. Maar we moeten ook even naar de, de komende tijd uh, ja. kijken. De komende week. En laten we met morgen beginnen. Morgen is er een bijeenkomst van de Partij van de Arbeid. En niet alleen de Partij van de Arbeid. Ook ja. GroenLinks schuift aan. SP, ja. D66. Uh, D66 volgens mij niet. Ja, he. wel. Die stuurt een delegatie. Oh, die komen bij. Ja, die uh, dus, uh, dus ja, die willen misschien kijken hoe links, hoe daar nieuw leven ingeplaatst kan worden. Ja. Wat kan links leren van jullie? Ja, nou... Wat kan links leren van ons? Ik zou zeggen, uh, luister naar het volk. Uh, it, it, it, it, it, ik zou niet weten wat ze van ons kunnen leren. Uh, ze doen uh, wat dat betreft... Uh, bijna alles fout. Dus, um, Geef ze het een paar tips. Ja... Ik zou zeggen, ga, ga met een paar, paar partijen samen. Uh, versplintering is groot. Uh, en uh, ik denk dat het enige wat zou helpen is om uh, macht te creëren... door uh, twee, uh, drie partijen tot één te maken. En hoe krijg je nieuw, nieuw elan daar uh, op links? Daardoor, denk ik. En misschien een paar mensen weg te saneren... die uh, totaal niet uh, vaardig zijn om een politieke partij te leiden. Zoals? Ja, het, ik vind het een beetje flauw om over individuen te gaan praten. Maar volgens mij kun je ze zelf wel invullen. Mm -hmm. ja.